In Georgië claimen zowel de regeringspartij als de oppositie de overwinning in de parlementsverkiezingen. Volgens de exit polls staat de oppositiepartij van miljardair Ivanishvili op een lichte voorsprong. Hij denkt dat zijn partij Georgische Droom op 100 van de 150 zetels gaat uitkomen. President Sakashvili denkt juist dat zijn partij de grootste wordt. Aanhangers van beide partijen vieren al feest.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 En hoe vind je Haarlem wonen? Ben je altijd in Haarlem blijven wonen eigenlijk? Altijd in Haarlem ja, blijven wonen. Ja, ja. dat is dus ik ben Haarlemmer en uh, nu uh, <laughs> nog steeds in Haarlem. Ik vind het een mooie stad, ik vind het een gezellige stad, een leuke stad. Ja. Uh, ja. ja, ik voel me daar thuis. En, en ja. uh, je ben, hoe ben je opgegroeid, Willem? Je ging uh, naar de lagere school...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 op die bromfiets reed ik dagelijks naar het Mendelcollege, waar ik school zat in die tijd. Dus daar heb ik mijn HBS-A-diploma gehaald nadat ik eerst de MAVO in Haar Noord gedaan had. Oh ja, dus je ging door zeg met de studie. Mulo. Mulo. Mulo heette dat toen. Ja, naam ja, zijn we weer van. Ja. En je bent ook zelf leraar geworden, hè? O, nu äh. werk je op VMBO, toch? Uh, ja, uh, leraar Duits.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 Ik pak net met uh, Willem en Willem je vertelde dat je dus op een school zat, een jonge school Dus je bent waarschijnlijk katholiek opgegroeid, uh, begrijp ik. Ja, ik ben uh, van katholieke huizen. Mm -hmm. um, uh, ik heb in het verleden dus. Uh, ik, weet, ik kan me nog herinneren dat ik met mijn vader naar de Paterskerk ging. Dat was op de Groenmarkt. En ja, daar zaten wij ergens boven. En, uh, maar waren Latijnse uh, missen.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 ja, het gevolg daarvan was dat ik eh, dat ik gewoon, eh, eigenlijk, er eigenlijk niks mee deed. Dus ik geloofde wel in God. Zoals heel veel mensen misschien wel in God geloven. En, en, maar ik gehoorzaamde niet. Ik deed niet wat God van mij verlangde. Wat God van mij eh, wilde. Wat wij lezen in de Bijbel. Eh, mijn leven veranderde dus niet. Ik had wel Jezus aangenomen. En ik had wel een vergeving van mijn zonden gevraagd. Maar...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 Nou, wij, mijn vrouw en ik, wij zaten met de kinderen in, in een gemeente in haarlem Noord. En, en daar hebben wij tien jaar trouw gediend, zoals dat dan heet. Je, je dient de Heer Jezus in een gemeente, in een gemeenschap, een levende gemeenschap, waar het woord verkondigd wordt, waar mensen dus terechtkomen die tot geloof komen en die opgeleid worden en uh, dan groeien in hun geloof uh, naar volwassenheid. Want ook in het geloof kun je in volwassenheid groeien. Er zijn diverse stadia waarin je dus kunt komen. En wij hebben daar dus tien jaar trouw gediend. Maar op een gegeven moment kwam daar een leer waarvan wij toch zeiden van dit is, dit is volgens ons en volgens de, zoals wij dat konden zien volgens de Bijbelse maatstaven niet uit God.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 ik was morgens vroeg, een uur of half zeven, zeven uur. Had ik een gebed naar God opgezonden. Ik had gevraagd: Heer God, wilt u dat we hiermee doorgaan? We waren begonnen met vier mensen: mijn vrouw en ik, en onze twee kinderen. Onze dochter zat nog in de andere gemeente. En ja, goed, dat, dat, dat, dat antwoord kwam al heel snel.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 En, en er kwamen dus langzamerhand wat meer mensen ontmoeten wat mensen op straat ook. Omdat ik ook op straat stond en mensen ja, getuigden van mijn geloof. En, uh, ja, mensen kwamen zo eens uh, kijken. Zo, eens, uh, zo langzamerhand uh, groeiden, het kwam er toch wat groei in. En uh, ja, wij, uh, na, na, we zijn zo'n jaar of twee doorgegaan. Toen moesten we daaruit, uit dat gebouw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 Toen zijn we naar de, de Noorderkerk we, zijn we uitgeweken. Dat was een kerk die, die, is daar, ja, die, die was opgeheven. Ze die hadden, die hadden een gebouw over. Op dat moment dat zouden ze nog wel willen verkopen. Maar op dat moment was het nog niet verkocht. Dus dan konden we daar nog een, een tijdje in. Ook daar hebben we twee jaar gezeten. En op, op een gegeven moment werd dat verkocht. En toen zijn we naar een gebouw gegaan... In, uh, ...aan de Parklaan uh, 21. En daar zitten wij nu uh, op de zondag uh, van de... Uh, het dat is het gebouw van de Baptisten gemeente, de 7 Dags gemeente... ...die ze op zaterdag hun uh, samenkomst hebben. Maar uh, het gebouw staat op zondag leeg, dus... Uh, ...ik heb met de broeder van die gemeente afgesproken dat wij daar... Uh, ...hij was zo, uh, zo coolant om ons daar uh, op zondag uh, in te laten. En zo is het werk... Uh,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 Uh, mogelijk met een, uh, ja, wat, wat, uh, met een catering of uh, een voedselbank, uh, tweedehands kleding, zit ik aan te denken of zitten we aan te denken. Uh, ja, dat soort dingen. Dat, dat, uh, zodat, we, uh, ja, zodat we ons meer profileren in, in, in de maatschappij.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 Dat is wel heel mooi natuurlijk, want in deze ja. tijd uh, zie je dat ook steeds meer. Ik hoorde al, ik las gisteren de krant, uh, dat in Heemsteden bijvoorbeeld nu al twee uh, van die tweedehands winkels ja. zijn uh, ja. in dezelfde week uh, ja. begonnen. Ja. Hebben jullie dat ook zoiets uh, als visie? Ja, dat is onze visie ook. En omdat um, de tijden ook er niet beter op geworden zijn, juist in de laatste jaren.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 Dan lezen we dat in de laatste dagen heel erg zwaar zullen worden voor de mensen. Eh, naarmate de terugkomst van Jezus nadert. Eh, de Bijbel zegt ook expliciet dat eh, zoals Jezus eh, opgestegen is en hemel opgevaren, zo zal hij ook weer terugkomen op een wolk. En dat zal voor vele luisteraars misschien. Eh,